NOS Nieuws van 8 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Tot nu toe hebben ruim 2,5 miljoen mensen loten besteld... voor de extra trekking van de Staatsloterij. De trekking is een goedmakertje voor mensen die tussen 2000 en 2008 meededen. In die tijd was de kans op een prijs minder groot dan werd beloofd... omdat ook lotnummers meededen die niet waren verkocht. De extra trekking is op 27 mei. In Iran zijn de presidentsverkiezingen aan de gang. De zittende president Rouhani neemt het op tegen de conservatieve geestelijke Raisi en een aantal andere kandidaten. De gematigde Rouhani sloot bijna twee jaar geleden een akkoord met een aantal grote landen top op voor overbeperking van het Iraanse atoomprogramma in ruil voor vermindering van internationale sancties. Voor het eerst in bijna een jaar is het consumentenvertrouwen gedaald, meldt het CBS. Consumenten zijn minder positief over de economie. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat er in de maand maart iets meer werd uitgegeven dan een jaar eerder. Vooral aan kleding, schoenen en spullen voor het huis. Het Griekse parlement heeft met een kleine meerderheid ingestemd met bijna 5 miljard euro aan nieuwe bezuinigingen en wordt onder meer extra gekort op de pensioenen. Door de maatregel voldoet Athene aan de voorwaarden van de EU en het IMF voor financiële steun. Na de stemming braken de rellen uit bij het parlementsgebouw in Athene. Een op de acht automobilisten zit wel eens te appen achter het stuur. Een op de tien bestuurders belt wel eens met de telefoon aan het oor, meldt meld het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bestuurders tussen de 18 en 35 jaar sturen het vaakst berichten tijdens het rijden. Mannen zijn vaker dan vrouwen bezig met hun telefoon achter het stuur, en jongeren vaker dan ouderen. Het weer wisselend bewolkt met verspreid over het land een enkele bui, en vooral in de ochtend ook wat zon, veel wind, en het wordt 16 tot 20 graden.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 Oh, <laughs> oh,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 you mm -hmm.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 Gaat u luisteren naar Slow Burn van Bernard Pfeiffer van het album Jazz in Paris...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 En die zijn het. Bye-bye.